Het vijfde grote debat met lijsttrekkers stond vanavond bij RTL 4 opnieuw vooral in het teken van de zorg, de AOW en de eurozone. Acht lijsttrekkers gingen met elkaar in debat en werden één op één over standpunten ondervraagd. VVD-leider Rutte verweet zijn uitdagers voor het premierschap Roemer en Samsom een gebrek aan leiderschap. Verder zei Rutte dat er geen derde steunpakket voor Griekenland zal komen. pvda leider Samsom en D66-voorman Pechtold vielen Rutte hard aan op zijn standpunt over Griekenland.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 wanneer staat dat de pensioenen van oud-politici... even sterk zullen worden gekort als die van ambtenaren. Mogelijk gaat het voorstel dit najaar naar de ministerraad. Het weer vannacht wisselend bewolkt en overwegend droog. Overdag wolkenvelden en zonnige perioden. Blijft droog en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NMS Journaal. Dit is Radio 1. CRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. 1960. John F. Kennedy en Richard Nixon zijn in de race... om president van de Verenigde Staten te worden. Ze gaan in debat. Maar er is iets bijzonders aan de hand. Het debat wordt niet alleen op de radio uitgezonden... maar voor het eerst ook op televisie. En de radioluisters wijzen de hevig transpirerende Nixon aan als winnaar... De tv-kijkers vinden de jonge, charismatische Kennedy beter uit de bus komen. Vanaf dan is de politieke campagne voor altijd veranderd. 2002. Pim Fortuyn en Ad Melkert gaan in debat na afloop... van de door Fortuyn zo verrassend gewonnen gemeenteraadsverkiezingen. Aan de ene zijde van de tafel een triomfantelijke Fortuyn... en aan de andere kant een chagrijnige en onderuitgezakte Ad Melkert. Premier Wim Kok hoort het debat in de auto op weg naar huis... Op de radio. En eenmaal thuis zegt hij tegen zijn vrouw: Dat heeft Ad nog helemaal niet zo slecht gedaan. Waarop zijn vrouw zegt: Dan moet je misschien de herhaling nog even op televisie zien. Goedenacht en welkom bij Casaluna. Vanavond eh, namen de lijsttrekkers het tegen elkaar op in Carré. alweer de vijfde in een rij debatten in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing. En wij hebben te gast een man die nog geen veertig is, maar nu al kan terugkijken op een imposante wetenschappelijke carrière. Geboren en getogen in Denemarken, maar inmiddels al enige tijd hoogleraar politieke communicatie in Amsterdam. En vannacht, bij het haardvuur van Casaluna, gaat hij u en mij eens even haarfijn uit de doeken doen. Wat we tot nu toe allemaal niet hebben gezien, hadden kunnen zien en wat we allemaal nog te zien zullen krijgen. Goeienacht, Klaes de Vreze. Um, C-L-A-E-S, spel je dat? Dat klopt. En je zegt Klaes. Uit Denemarken kom je. Helemaal juist. Ik sprak het goed uit. Perfect. Heb je gekeken naar het debat in carré? Een beetje. Oh, ik moest hierheen ook, dus uh, ik heb niet het einde nog kunnen zien. Viel er iets op? Um, nou, ik, het, waren, het, was, het was wel een vrij inhoudelijk debat vanavond. Dus uh, dat, dat viel me eigenlijk wel op als een, als een punt van de debatten vanavond. En uh, waarom komt het dat het nu wat minder op de man is... en wat meer naar de inhoud verschuift? Nou, ik weet niet of dat een uh, algemeen tendens was. Um, wat, wat we wel hebben gezien van de afgelopen week... is dat er eigenlijk wel ook ontzettend veel aandacht is geweest van het spel daaromheen... en van de stijl waarop campagne wordt gevoerd. En heel veel aandacht voor of er wel of niet de waarheid wordt gesproken. Uh, maar vanavond waren ook wel veel feitjes die op tafel kwamen. En dat, dat viel me wel op. Maar daar is natuurlijk ook in de afgelopen week heel veel aandacht voor... Ja, hoe doet men het en wie ja. doet het nou het beste? En verslint jij dan alles in zo'n periode als een, als een voetballiefhebber die... Elke WK-wedstrijd kijkt. Weet je wel, het is, uh, als je dit als je, je vakgebied hebt in de wetenschap... dan zijn dit heel spannende tijden. Ik moet wel toegeven dat uh, na vijf verkiezingen in tien jaar in Nederland... en ik doe ook nog onderzoek naar Europese verkiezingen... Ja. en ik volg ook de politiek in andere landen, dan is het wel druk. Maar het zijn wel heel leuke uh, tijden, ook als onderzoeker... Om, om zo nu de Nederlandse politiek te volgen. Er zit nooit een moment bij dat je denkt, jongens, even, even, even met het geluid uit... Nou, ik kan er bijna niet genoeg van krijgen. Ik ja, vind okay. het wel heel leuk. Ja, je begint ook te stralen als je het zegt. Um Volg je dan ook tegelijk de race die nu in Amerika zich afspeelt? Obama en Romney? Of valt het een beetje buiten jouw nee, interessegebied? Dat is juist heel interessant. Zeker omdat als je kijkt naar het onderzoek op dit vakgebied... dan komt eigenlijk heel veel ideeën overwaaien uit de VS. En heel veel van de literatuur is juist gebaseerd op het Amerikaanse voorbeeld. Het geen gek is, want de VS is echt bij uitstek een uitzondering. Ze hebben een andere mediasysteem. Ze hebben een twee partijenstructuur Ze hebben heel veel geld... voor Televisiespots, hun campagnebudget zijn honderdmalen malen groter dan in de meeste landen in Europa. Dus alles is eigenlijk anders in de VS. En toch speelt dat een heel grote rol in de literatuur en het onderzoek op dat gebied. En daar proberen we dus ook nuances in te aan te brengen. Maar het is wel een land waar zowel inhoudelijk en qua onderzoekstechnieken echt gevolgd wordt. En als wij. Dus we zijn eigenlijk een kleine speler met onze kleine budgetjes en partijtjes. Als je dat nou vergelijkt. Um, met wat er nu in Amerika gebeurt, doen, wij dan, doen we het dan wel aardig... met onze kleine campagnebudgetten tegenover het Amerikaanse geweld... Het is, een, uh, het is een heel ander speelveld. En in, in Nederland moet je het eigenlijk nog steeds echt heel erg veel hebben... van nou ja, wat je zou kunnen noemen de gratis campagne. Dus je hebt de debatten. Die worden uh, redelijk bekeken, maar ook niet overweldigend. Maar wat je wel hebt is massale media-aandacht... en aandacht in de kanten en in alle rubrieken zelfs hier... Uh, <lacht> voor wat er tijdens zo'n debat is gevoerd. Dus je krijgt in Nederland krijg je heel veel gratis campagne-zendtijd. Uh, en dat is nou, echt anders in de VS, waar de televisiesponder... Ontzettend belangrijk zijn mm -hmm. en waar je dus heel veel geld moet hebben om die heel strategisch in de juiste markten in te kopen. En hier krijg je eigenlijk ruimte omdat de programma's je uitnodigen? De, de helft van, uh, van, van wat belangrijk is, of misschien zelfs meer in Nederland, is, is, is gratis. Ja. Uh, en dan heb je nog uh, een beetje geld erbij om uh, af en toe je zichtbaarheid te vergroten. Maar de campagnes in Nederland worden niet gewonnen met, uh, met spotjes of uh, op de reclamemarkten. Nee. Wat ik, wat ik trouwens deze week zat te denken... eerst had je een CPB die dan al die partijprogramma's doorrekent... en dan, dan uitkomt met een soort som van... nou, die heeft het beste gedaan op dat gebied, dat gebied. Ik dacht ook, je zou het kunnen omdraaien. Waarom maakt het CPB niet eigenlijk een soort perfect partijprogramma... als we het zo goed weten en dan gaan we dat uitvoeren? Maar bij jou dacht ik... je, bent, je zit er zo diep in, je weet er zoveel vanaf... over het campagnevoeren en het communiceren tijdens, een, tijdens deze periode. Waarom gaan die partijen niet gewoon naar jou toe? En vragen ze, klees: hoe, hoe moeten we het doen? Nou, dat doen ze ook regelmatig. En uh, ik vind het ook wel leuk om af en toe in een gesprek te gaan. En ik vind het ook juist dan aardig om bij verschillende partijen langs te gaan. Um, ik zeg altijd, ja, ik kom niet om uh, als een soort um, campagne manager... of insight van, van, van hoe uh, die partij het nou moet doen. Maar wat algemene dingen. En heel vaak ook bij partijen die een wetenschappelijk bureau hebben. Uh, die nodigen vaak ook uh, ja, onderzoekers, journalisten, um, campagnestrategen uit om een debat te hebben. En probeer ook juist vanuit verschillende invalshoeken wat feedback te krijgen op uh, wat zij nou willen doen. Maar ik zal niet uh, zeggen... SP moet inhoudelijk dit en dat doen. Of de VVD moet dit nu... Uh, nu, en nu zal zal je bij elke partij aanschuiven die je uitnodigt? Ja. Dat wel dat wel. En uh, het liefst ook niet te vaak bij dezelfde partij. Dat is natuurlijk wel een van de, ook, wat ook belangrijk is als je onderzoek doet in dit veld, uh, dat het fijn is om niet uh, in een hokje geduwd te worden van uh, hij hoort bij, bij die en die partij. Dat is misschien zelfs het fijne van om, om buitenlander te zijn, want ik mag hier niet stemmen. Dus ik, uh, ik kan het allemaal volgen en ik kan het ook bestuderen en, en, en grootschalig onderzoek hier omheen leiden samen met collega's. Maar ik mag zelf niet naar het stemhok op uh, 12 september. Zoals Geert Wilders in in de auto terug zit van het debat en luistert en denkt... hé, hey, Klees, die gaan we eens om advies vragen, dan zeg je kom langs. Dat zou hartstikke interessant zijn. Oké, okay. Klees de vrezen is 38 jaar oud? Bijna. Bijna 38 jaar oud. Afkomstig uit Denemarken, uh, hoogleraar politieke communicatie... aan de Universiteit van Amsterdam... en directeur van de, van de Amsterdam School of Communications Research. Het onderzoekinstituut voor communicatiewetenschappen in ons land... Uh, hij werd al op, uh, aan het begin van zijn dertigersjaren 30er, jaren uh, hoogleraar, is gespecialiseerd in de invloed van de media op de verkiezingen en heeft nu al een eindeloze lijst publicaties en een reeks wetenschappelijke prijzen op zijn naam staan. Meer Casaluna kunt u vinden trouwens op Twitter en op Facebook en op radio1.nl slash Casaluna. Uh, kunt u uitzendingen terugluisteren en kijken wie er deze week allemaal nog meer te gast zijn. Klees, ik wil um, om te beginnen is, um, um, nou niet echt op de waan van de dag ingaan, maar toch eens van jou een soort uh, blik hebben hoe die eerste campagneweken nou zijn verlopen. En uh, voor wat ondersteuning hebben we een fragment. Lijkt mij en Nederland nou eens uit waarom u nou zo voor het verhogen van het eigen risico bent. dan leg ik ernaar uit waarom ik dat een heel onverstandig idee vind. Ik ben niet voor het verhogen van het eigen risico. Nou doet u het weer. Als u een verkiezingscampagne wil voeren... op basis van uw eigen programma... moet u uw eigen programma gewoon vertellen... en Oké. geen leugens verspreiden over die van anderen. De hebben eigen mensen van de SP in de straten en wijken... die last hebben van Marokkaans tuig. Laten we het gewoon maar noemen, meneer Roemer, zoals het is. Marokkaans tuig. En als de Roemer dan als een schaap naar het plafond kijkt... en zegt dat ik niet fatsoenlijk bezig ben... dan is dat niet inspelen op gevoelens... dan is dat inspelen op de realiteit. Het is een watje, een aardige man, maar een watje. Nou, We hoorden wat... Uh laten we op zijn zacht zeggen, niet erg inhoudelijke delen van, het, van een aantal debatten. Om te beginnen, um, Rutte, uh, die nou ja, eigenlijk wegdraait... van iets wat hem door Roemer in de schoenen wordt geschoven. En, en, en Roemer valt, daar, valt daarmee stil. Um, het lijkt of, of Rutte toch een soort kunst heeft gemaakt van de dans ontspringen. Dat wordt dan liegen genoemd, maar ook weer jokken en dan weer niet. Um, is dit een klassieke truc of is dit, of is dit uh, iets waar we in Nederland nog niet zo aan gewend zijn? Nou, uh, Rutte, is er wel handig in om zich niet echt te laten pakken op iets. Uh, wat dat betreft is, is hij een in, in, in goede debater... en ook iemand die, als hij een beetje nauw gedrongen is... eigenlijk zich niet helemaal klem laat zitten. Dus de, daar, is, daar is hij wel bedreven in. Een soort ontsnappingskunstenaar. Ja, ja. En, dat, en dat is wel iets dat... Uh, dat nou, daar heb je ervaring voor nodig, maar ook een, een bepaald talent. En dat is iets wat, uh, wat Rutte uit echt heeft. Vind jij hem, als je nu kijkt naar die, die, die grootste vier... Hè? Wilders, Samson, Rutte en Roemer... Is hij jou of jij hem de beste die beter? Hij doet, het, uh, hij doet het goed. Hij heeft nu een in, in wat lastige positie ten opzichte van eerder... omdat hij enerzijds uh, moet die roepen wat, uh, wat nu anders moet en wat beter moet. Want het is verkiezingsstrijd. Maar tegelijkertijd staat hij ook als het uh, premier van afgelopen anderhalf jaar... en was hij ook de leider van een ploeg die uh, na zeven weken onderhandelen het moest opgeven... omdat ze er toch niet uitkwamen met hun vriendjes bij de PVV. Dus in die zin uh, heeft hij het wel wat lastiger deze keer. Maar hij slaagt er wel redelijk goed in... Om een aantal eh, VVD-standpunten. om die te blijven herhalen. en ook te zeggen: ja, dat zijn ook punten waar we ook eh, op hard hebben gewerkt. in de afgelopen periode. Maar wat ik dan. ik, ik vind het. Hè, als je nou kijkt naar dat uh, gevallen kabinet. dan lijkt het of CDA. daar alle, alle wonden voor moet likken. Die hadden de ingewikkelde ministersposten. op integratie. Uh, die, die gaan nu ook achteruit in de peilingen. terwijl het lijkt alsof. En meteen nadat dat katshuisoverleg stopte... kwamen schoten de andere partijen te hulp met dat met Lente-akkoord. Lenteakkoord, akkoord hoe je het noemt. Het lijkt alsof Rutte... Hup er weer zonder kleerscheuren tussendoor vliegt. Ja, en hij heeft het ook wel slim gedaan. Eigenlijk na, na de mislukte onderhandelingen zagen we hem vrij weinig. En uh, die hele lange zomervakantie is voor Rutte en de VVD heel gunstig geweest. Uh, want je zag ze eigenlijk nauwelijks op pad. En, en, en daardoor kwam ook niet echt een discussie over welke rol hij nou heeft gespeeld... bij deze onderhandelingen. Uh, en tegelijkertijd was hij in, toen in twee strijd zich aan het ontwikkelen... tussen Roemer en, en, en Rutte. En hij hoefde helemaal niet op een campagne te gaan om, om dat te doen. Dus dat was eigenlijk ook wel strategisch gezien. Wel een slimme set, een beetje in de luur te blijven na die mislukte onderhandelingen. En dan een heel lange pauze nemen waar die de campagne eigenlijk uh, deed zijn werk. Uh, zonder dat hij echt ervoor op pad hoefde te gaan. En is dat echt een strategie die tot de millimeter is uitgezet? Of zit daar ook wat geluk bij? Of wat? Daar zit ook, ook wat geluk bij. En het, daar hebben we het ook over heel ja, heel dingen zoals het feit dat het een heel drukke sportzomer was... waardoor ja. er nou, wel heel veel te doen was... Wat, wat niet met de politiek te maken had. Want eigenlijk, dat is één ding wat wel opvalt... bij deze uh, verkiezingscampagne. Toen het kabinet viel, zou je denken... van nu beginnen we aan een marathon van een campagne. Een half jaar lang gaan we nu alleen maar over de politiek... over bezuinigingen, over oplossingen voor Europa hebben. Maar vrij snel naar het lenteakkoord heb dit weg. En toen is het een heel lange zomer geweest... Met, met, met tamelijk veel stilte rondom de Nederlandse politiek. En nu is het meer een soort uh, eindstrijd, een eindsprint geworden... in plaats van die lange marathon. Dus we vergeten ook snel. Of het bleek dat er uh, uh, toch minder goed uh, iets, iets op tafel lag... na het val van het kabinet van alle partijen... om, om nu een campagnestrijd in te gaan. En dat de meeste partijen ook dachten van... ja, maar wacht eens even, wat is, wat is nou slim hier? We kunnen niet op adem blijven drie, vier maanden lang. We hebben in 2010 hebben we dat weinig budget... wat we al uh, hebben voor campagnevoer, dat hebben we al uitgegeven. Ja, want die budgetten als ze, als ze om de twee jaar vallen... dan gaan de, Ja, de partijkassen de campagne, waren nou niet ja. helemaal vol toen het nee, kabinet viel. Ja, dus zwaar. er waren wel veel gedacht. goede aanleidingen ja. om... om, om een beetje Rustig aan te doen, maar door die lange vakantie is het eigenlijk nu uit, uitgekomen op een campagne van, van twee weken uh, en dat is wel bijzonder als je bedenkt hoeveel maanden er ging of een dimissionair kabinet is geweest. Ja, dat is dan crisis in Nederland. Hè? We gaan eerst op vakantie, dan gaan we stemmen. <laughs> um, wat in het fragment ook te horen was, was uh, Wilders die uh, roemer voor van alles en nog wat uitmaakte en um, wat ik als betrekkelijke leek uh, dit alles volgend opvallend vind... is dat het lijkt alsof de um, uh, nou ja, de, de, spel, de prikken of de provocaties die Wilders uitdeelt... dat die niet meer zoveel zo gehoor kregen. Aan het begin van de campagne um, bracht de PVV het uh, zaligmakende plan naar buiten... dat de asielzoekers in, in, in Nederland zouden moeten worden opgevangen in Roemenië. En ik, ik denk in, nou, dat één of twee jaar geleden dat het een soort en vette was van media die over elkaar heen heenrolde... en nu gebeurde er niks. En wat je vanavond ook zag in dat debat... Um, Wilder stoofde weer een aantal van die uitspraken uit zijn hoge hoed... en toen kwam er een shot van de andere uh, lijsttrekkers... en die waren ja, eigenlijk vriendelijk aan het glimlachen van. Dus het lijkt uitgewerkt. De rol van Wilders is ook nu echt anders. Uh, dat zal ook blijken na 12 september. Waar nog in 2010 echt een, een heel belangrijke rol voor hem was weggelegd. Is de kans buitengewoon groot dat hij nu de oppositie ingaat. Het is ook wat makkelijker voor de andere leidstrekkers. Om nu een beetje te staan glimlachen. Uh, dus dat, daar heeft het mee te maken. Want zij uh, doorzien ook wel dit politieke krachtenspel En dat de kans echt klein is dat de PVV nog een rol gaat spelen uh, na 12 september. Tegelijkertijd is het ook zo dat de trucjes van Wilders, dat het, het zijn uh, fantastische one-liners, je kan het met hem ja, eens wat zijn. Wat bewonder jij niet. hem? Een deel daarvan is ingestudeerd, maar uh, er zijn er zoveel van dat, dat een aantal moeten ook spontaan ontstaan ja. uh, in de loop van, van zo'n debat. Uh, en hij is daar wel heel erg goed in, maar op een gegeven moment als je langer mee rijdt in de politiek, ja, dan raak je ook een beetje gewend aan een nieuwe toon van debat, voeren. Uh, en een nieuwe stijl. En dus ook aan zijn uitspraken. En, en dat maakt ook dat het minder schokkend is. In het begin was het nogal van. Oh, wat wordt er nou gezegd? En dat kreeg eh, misschien extra veel aandacht daardoor. Uh, hij heeft natuurlijk ook soort een soort kunst gemaakt. om met zijn tweets. Uh, iedere voorpagina van de Nederlandse dagbladen. Te, te kunnen veroveren. Maar daar is ook een vraag bij of dat in de toekomst zo zal zijn. En uh, of het even gemakkelijk voor hem zal zijn. Nou ja, en als er heel veel van die uh, korte wel heel, heel scherpe uitspraken komen, ja, dan hebben ze ook gewoon minder impact. Ja. Nou, even terug naar het idee dat uh, jij morgen bij de PVV aan tafel zit... en ze zeggen, ja, luister eens, meneer De Vrees... we hoorden gisteren dat onze trucs niet meer werken. Wat moeten we nu doen? Een van de vragen die ik graag beantwoord zou willen uh, horen door de PVV is... wat is er eigenlijk met het speerpunt van immigratie, integratie en islam gebeurd? Uh, dat lijkt me een thema dat ze helemaal links hebben laten liggen uh -huh. in deze campagne. Uh, het, het was moeilijk voor ze om dat ook te blijven volhouden, maar het is wel... Bijna ongeloofwaardig op de manier waarop ze dat thema helemaal buiten beschouwing laten. De heel af en toe komt er een, een, een klein opmerking over. Maar als je bedenkt dat we de afgelopen tien jaar in Nederland bijna alleen daarover hebben gehad. Dan lijkt het me ook wel dat ze iets beter had moeten doordenken van hoe kan je toch iets van dat thema maken ook in 2012. Dus, de, dus dat je zou zeggen nou pak dat weer terug. Maar... Zou dat dan ook werken? Want we hebben de over alle overtreffende trappen al gehad. Nu niet meer. Het is, nee. uh, nu, nu is het te laat in de campagne om dat te doen. Ik, maar dan, dan huren we je in. Dan vind ik dit nog steeds geen goed advies. Wat, moeten, we doen? Wat moeten wij PVV'ers nu doen? Eén ding wat ze wel zou moeten proberen te doen, is om met het Europa thema iets meer te doen. Dat is eigenlijk. Het is een, een mooi, ja, een soort allesomvattend thema. Waar ze ook makkelijk in, in immigratie- en integratiedebat aan op zou kunnen hangen. Dat ze, okay. ze zouden eigenlijk nog meer kunnen maken van het thema Europa. Het blijft op dit moment beperkt tot uh, dat uh, Nederland moet betalen voor Griekenland. Ze zouden een wat groter, maar ook ingewikkelder verhaal moeten vertellen. Zeg Niet noodzakelijk, maar ze kunnen wel meer, meer deelthema's hier aan ophangen. Het blijft nu eigenlijk. Wij moeten in Nederland X betalen voor de zorg zodat we voor de drie Grieken kunnen betalen. Dat is nu hun verhaal. Okay. Uh, maar het thema Europa is een veel breder thema. Dat is ook een thema waar in uh, mogelijk toetreding tot Tur van Turkije... tot de Europese ja. Unie bevat. Dus ze zouden met dat thema nog meer kunnen. Maar dat uh, uh, zou wel als uitgangspunt dan moeten hebben... dat, uh, dat ze een echt Europa-visie hebben en in europa pleiten. Daar ben ik nog niet zo overtuigd van. Oké, okay. over dat Europa gaan we uitgebreid terugkomen. Het is een van de dingen waar je... Um ingespecialiseerd bent. Wat ook opviel, nu we het hebben over Wilders... die wat minder um, voor de headlines zorgt... is dat Samson, die tot nu toe... toch als um, nou ja, verrassende uh, winnaar van alle debatten naar voren komt... ook dat Carré-debat van vanavond... heeft hij volgens de kijkers weer gewonnen. Voor zover dat iets wil zeggen, een debat winnen. Hij ging voortdurend, um, valt hij Rutte aan... en laat die Wilders eigenlijk... je zag dat in dat eerste premiersdebat bij RTL... Toen wilde Wilders naar voren stappen om dat één-tegen-één gevechtje te doen... maar eigenlijk wilde niemand meer met hem. En je ziet Samson voortdurend doen dat hij alleen maar met Rutte... op het hoogste niveau wil strijden. Is dat, is dat een goede strategie? Uh, Samsung en de PvdA is er alles bij gebaat dat er nu een nieuwe tweestrijd uh, strijd ontstaat. Uh, het beste wat er voor, voor Samsung zou kunnen gebeuren... is dat morgen en overmorgen de allernieuwste peilingen laten zien... dat de PvdA nu echt veel groter is dan de SP... en dat ze in de buurt komen van de VVD... en dat de laatste vijf, zes dagen gaan over wie wordt het grootste, uh, VVD of PvdA. Dat is voor Samsung het beste wat er in de campagne uh, uh, kan gebeuren. Waarom? Nou, dat is, het is een soort versimpeling van het politieke landschap. Het is een meerpartijenstelsel, Er zal nooit een, een, een kabinet ontstaan... waarin één of twee partijen het, het samen voor elkaar kunnen krijgen. Het wordt een coalitie-regering met meerdere partijen. En... Dat weet iedereen, maar tegelijk is het heel fijn voor uh, media... En, en, en voor het verhaal rondom de verkiezingen als het terug wordt gedraaid... of uh, uh, gedwongen eigenlijk in een soort tweestrijd... terwijl het een, niet recht doet aan het uh, Nederlands politieke het Nederlandse landschap. Stelsel. Maar die twee partijen die dan... Uh, hier gaat het om, die hebben daar allebei baat. Want en, is, maar waar zit dat in? Wil je graag met een, een, een winner meedoen? Of uh, heeft het te maken met dat je strategisch gaat stemmen... op een van die grote partijen? Waar zit het, waar zit het in? Nou ja, over het, het kiesgedrag valt wel veel te zeggen. Want uh, er is ook een gevaar in, als er zoveel aandacht is, uh, is voor de peilingen, dat het opeens ook kan gaan over wie heeft de mogelijkheid om met wie in een coalitie te komen. En dat kan een heel, opeens een heel groot, uh, groot verhaal worden in de verkiezingen. En dat kan ertoe leiden dat je veel strategisch stemgedrag uh, gaat zien. Van, oh, uh, maar als die zo groot wordt, dan wil ik die en die er juist ja. bij hebben. Of ik wil uh, dat de PvdA dan echt het grootste wordt. Maar als je kijkt naar het onderzoek op, op het gebied van wat doen nou uh, met, met kiesgedrag... dan zie je dat er wel effecten zijn te bespeuren. Maar ze zijn niet gigantisch. Nou, maar daar wil ik één ding op zeggen. Hè. Daar hadden we, dat, het uur hiervoor en het oog op morgen... werd er ook even aan Ehm Roemer wordt nu, hè, dat staat aan de kant in een vrije val... maar als je kijkt naar de zetels van de SP en waar ze nu in de peilingen staan... dan heeft hij een enorme winst. Uh, Samson wordt dus nu gezien als de, als de grote triomfator... maar als je daarna de huidige PvdA, PvdA zetels krijgt in de peilingen... dan doet, het, hetzelfde of misschien een klein doet de Partij van de Arbeid hetzelfde of misschien een klein beetje slechter. Dus we reageren nu op de peilingen en niet op de zetels. Dus dan hebben die peilingen nog ontzettend veel invloed. Een van de grootste invloeden dat de peilingen heeft... is dat het een verhaal wordt in de krant. Dat het wordt overgenomen als nieuwsverhaal. Dat is eigenlijk een van de allergrootste effecten... wat peilingen hebben. Is maar wij dat kiezers dat het... reageren dan toch op dat nieuwsverhaal? Er komt een reactie daarop, maar het is wel zo... als je kijkt naar wat voor soort onderzoek is nou in het verleden gedaan... over de effecten van, van, van die peilingen... dan wordt wel vastgesteld dat ja, er zijn effecten te bespeuren. En eentje daarvan is zo'n bandwagon effect, als het vaak wordt, wordt genoemd. Het is fijn om op een partij uh, te gaan stemmen... die het goed doet in de peilingen. Tegelijkertijd zie je in een meerpartijstelsel ook dat andere mensen totaal andere overwegingen gaan maken. Namelijk van als die partij zo groot wordt, ja, dan is het heel belangrijk dat die en die erbij komt, of dat die en die er niet bij komt. Dus die verschillende effecten die er zijn, die heffen elkaar ook in heel groot mate op. Natuurlijk kan een verhaal ontstaan uh, waardoor er kiezers overlopen van de, van de SP naar de PvdA. Maar we zullen niet zien dat de Nederlandse kiezers nou opeens heel erg ver gaan lopen in dat politieke spel. Om. Ze lopen toch vooral tussen partijen die heel dicht liggen op elkaar. De, de rechts-links-verhoudingen, daar hoe zit niet enorm Hoe groter wordt, hoe kleiner wordt de SP. Ja. Het is niet zo dat links nu enorm aan het groeien is... ten aanzien van traditioneel rechts ja. in Nederland. Uh, maar ze halen bij elkaar de, de kiezers weg. Als je tot nu toe alles bezien hebt... en dat heb jij meer dan, dan velen die nu aan het luisteren zijn... wat is het niveau? Wat, is het goed... Het uh, verbaast mij een beetje, want, want eigenlijk zou je zeggen... deze verkiezingen, dat worden echt bijna klassieke verkiezingen... die gaan, gaan over de economie, over bezuinigingen... waar moet er een heel klein beetje geïnvesteerd worden... en waar moet er veel bezuinigd worden. Dat, is natuurlijk ook, dat zijn thema's die wel terugkomen, maar heel veel van de berichtgeving... rondom deze debatten gaat toch heel erg ook over de vraag... hoe goed heeft men het gedaan? Wie heeft gewonnen? Wie heeft gelogen? Welke feiten waren dit keer net niet niet goed of alleen maar half goed. Uh, en daar wordt in de berichtgeving om de debatten heen... heel veel aandacht aan besteed. En dat is tot op zekere hoogte wel jammer bij dit soort verkiezingen. Uh, omdat de debatten, hoewel ze redelijk worden bekeken... is het ook niet zo dat ieder Nederlander alle debatten volgt. Gelukkig misschien ja. ook maar. Uh, maar de berichtgeving daaromheen die heeft natuurlijk wel een heel groot bereik. En mensen die morgen het debat van vanavond niet hebben gezien... die krijgen morgen te horen... Uh, Samsung werd gezien als de winnaar en er was uh, af en toe een vele strijd uh, over Europa. En dat is ongeveer wat er morgen meegegeven zal worden in, in de berichtgeving. En dat is weinig inhoudelijk over wat nou bijvoorbeeld de verschillende standpunten ja. waren in het Europadebat. Of uh, waar er nou uh, wel of niet uh, meer betaald moet worden in de zorg. En mensen nemen jouw baan over, want jij bent hoogleraar politieke communicatie. Het is niet de bedoeling dat iedereen daar maar over gaat twitteren en doen. Nou, dat is, denk ik, juist heel goed. Hoe meer mensen ja. zich hiermee bezighouden, uh, hoe beter. En het is ook wel heel fijn als er meer burgers over de politiek zouden twitteren. Maar helaas valt dat wel tegen. Er wordt veel getwitterd in Nederland, maar uh, weinig van die tweets zijn, zijn echt over de politiek. No one likes us, I don't know why. We may not be perfect, but heaven knows we try. But all around, even our old friends put us down Let's drop the big one and see what happens We give them money, but are they grateful? No, they're spiteful and they're hateful They don't respect us, so let's surprise them We'll drop the big one and pulverize. Asia's crowded, Europe's too old, Africa's far too hot, and Canada's too cold. And South America stole our name. Let's drop the big one. There'll be no one left to blame us. We'll save Australia. I don't hurt no kangaroo Build an all-American amusement park there They got surfing too Boom goes London, boom Perry More room for you and more room for me In every city, the whole world round We'll just Set everybody free. You wear a Japanese commoder, baby, the Italian shoes for me. They all hate us anyhow. So let's drop the big one now. Let's drop the big one now. Radio 1, Casa Luna. Nathan Vecht. U luistert naar Political Science, het prachtige nummer van Randy Newman. Um, meegenomen door onze gast uh, van vandaag, uh, van vanavond, Clees de Vreze. Um, hoogleraar, politieke communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Maar geboren en getogen in Denemarken. En de Vreze komt dan weer van een Nederlandse vader. Dat klopt. Maar begreep ik, je bent niet um, tweetalig opgegroeid je bent gewoon als als deen opgegroeid halverwege je studie hier geland en toen dacht je hier ga ik niet meer weg het was heel mooi hier. Het, is, uh, het zijn twee verhaallijnen eigenlijk. De ene is liefde en de tweede is, uh, is studie. En uh, nou, De liefde was uh, de reden om te komen en misschien ook om te blijven. Maar uh, de studie is wel uitgegroeid tot iets waar ik ook met heel veel plezier op terugkijk. En, en daarna een traject om uh, te gaan promoveren. En eigenlijk ben ik nooit meer weggegaan uh, bij de prachtige universiteit van Amsterdam in de, in de mooie stad Amsterdam. En je bent van student, daar gaan onderzoeken, hoogleraar geworden? In een razend tempo. Ja, dat is heel snel gegaan. Um, zeker in de sociale wetenschap is dat niet uh, heel normaal dat dat zo snel gaat. Maar dat, uh, dat is in dit geval wel zo geweest. Ja. Ik ben dan even op jouw website geweest. En dan kan je jouw cv downloaden. En dan krijg je 41 kantjes. Waar, waar um, komt de ambitie en de energie vandaan? Om als een, als een razende door, het, um, door de communicatiewetenschap in Amsterdam te stuiven. Ik vind onderzoek doen vind ik echt, echt fantastisch. Het is, uh, ik vind de politiek heel erg interessant. Heel lang in mijn leven dacht ik eigenlijk dat ik ook uh, journalist zou willen worden. Uh, maar later kwam ik achter dat ik het nog interessanter vond om te bestuderen hoe de journalistiek omgaat met, uh, met de politiek. En wat voor invloed dat heeft op uh, publieke opinievorming. Of hoe mensen stemmen bij verkiezingen, of ze wel of niet gaan stemmen, hoe ze over de politiek denken. En uh, bij de universiteit is de mogelijkheid om, om met onderzoek die nieuwsgierigheid eigenlijk in heel Grote rol te geven en vragen die uh, heel dicht bij mezelf leven, om die om te tuigen in, in, uh, of om te buigen in, in, in, in, in mooi onderzoek. Zo ben ik ook ooit met het uh, onderzoek over Europa begonnen, omdat ik zelf ook een aantal vraagtekens had over Europese integratie. En ik dacht: van ja, ik vind het wel heel interessant om uh, meer te weten te komen over wel, welke rol speelt nieuwe informatie. En cues, en kleine informatiestukken die we krijgen over Europa nou in het beïnvloeden van uh, publieke opinie op, op, op dat terrein. Dus ja, het is, het is de mooiste baan die je kan hebben, want uh, het onderzoek doen dat is echt vanuit iets wat je zelf heel erg interessant vindt. En dan heb je daarnaast natuurlijk ook de mogelijkheid uh, om, om dat ook over te brengen in het onderwijs. En um, um, um, begon deze interesse jong? Ja, nou, wel de, de bovengemiddelde interesse voor de politiek. En, Hoe uit uh, was en, je dan? T dat je dacht, ik ga eens nou, even het, de Deense politiek... Uh... Het is, uh, als je uh, psychologisch terug zou beredeneren... zou je zeggen, dat is waarschijnlijk heel, laag, voor heel vroeg begonnen... al op uh, op school waar ik uh, meedeed... in de een soort uh, raad voor de studenten... en ook lid was van de landelijke verenigingen toen. En dat vond ik allemaal wel interessant. Laatst dacht ik van, ja, ik weet niet of uh, de politiek zelf uh, mijn plek is. Toen dacht ik, het wordt de journalist. En, en uiteindelijk van, is het geen van beide geworden. En, maar kwam, dat, kwam die interesse zo jong voor iets... Uh, nou, de meeste jongetjes op de lage school gaan voetballen... of dromen over brandweerman of iets in die hoek. Um, kwam het uit, kwam, was er iets of iemand in jouw omgeving waardoor je bent aangestoken... of zat het er gewoon op wonderbaarlijke wijze al in je altijd? Nou, ik denk ook niet dat het een soort te tegenstelling was met het voetballen. Want dat heb ik ook gedaan. Nee, het kan uh, naast elkaar, absoluut. Ja. Maar, um, ja, ik had op lagere scholen, één iemand is, is daar wel heel belangrijk in geweest. Ik had op, op lagerschool scholen in Lera, die ontzettend veel uitstraalde, ook over politieke kwesties en heel veel ruimte gaf om ook daarover te spreken. En, en, en ons ook uitnodigde om bijvoorbeeld te zeggen, nou ja, weet je, vol, deze week doen jullie niet mee met het, met het gewone lesprogramma, maar dan mogen jullie in een kleine groep dit en dat uitzoeken en, en, en daar een stukje over schrijven. Maar je kwam niet uit een gezin waar heel erg actief links of rechts gedebatteerd of gedaan. Of... Er werd wel uh, gedebatteerd uh, thuis over de politiek, maar het is, daar zijn geen politieke tradities in, uh, in mijn gezin. Nee. Okay. Denemarken kom je vandaan. En het interessante is, als we kijken naar de, uh, de Deense kabinetten van de laatste tijd, dat ze dat het lijkt alsof ze steeds een jaartje voorlopen op ons. Uh, de nationalistische partij in Denemarken... die vergelijkbaar is met de PVV. Wat is de naam ook weer van die partij? De Denske Volkse Volkspartij. De Denske uh, Volkse Die kwam daar eerst um, in de coalitie. Later volgt je wil. Dus nu is um, er een socialistische partij uh, in Denemarken. En tegelijkertijd um, is, is Roemer hier enorm in de peiling gestegen, een SP... En wat we nu in Nederland veel zien, is dat, um, dat er een soort angstbeeld wordt geschapen. De, de werkgevers, baas Wientjes, noemt Roemer een ramp voor Nederland. En dan heb je het, het, het min of meer zakenblad quote... dat Roemer zelfs met een ketting zagen en bloed neerzet. Die onze... Dus daar, nou, daar is een soort, soort angstbeeld. Terwijl um, wat er nu in Denemarken gebeurt, het is gewoon weer een kabinet. Zo'n uh, politieke systeem kan heel veel hebben. Uh, dus, dus Eigenlijk zie je dat zo'n democratie als de Deense en de Nederlandse ook... die kan dus in een periode van tien jaar uh, prima een kabinet hebben... waarin uh, een heel grote rol is weggelegd voor de Deense volkspartijen... en ook uh, waar nu in, in een grote rol is weggelegd voor de Deense SP... de, de Socialistische Volkspartij. En is daar nou een enorm verschil in uh, het beleid... Tussen, tussen die twee uiteenlopende kabinetten? Uh, ja en nee. Uh, in Denemarken heb je tussen 2001 en 2011... dat minderheidskabinet gehad met de liberale en, en, en conservatieve gedoog... met een gedoogsteunconstructie van het de Deense volk mm -hmm. Dat was uh, tot de verrassing van velen een heel stabiel kabinet... Uh, tussen 2001 en 2011 drie keer herkozen... Um, zij hadden ook wel één heel groot voordeel: namelijk dat die periode, in ieder geval tot 2008-2009, dat was de in Denemarken meest economisch verspoedige periode uit de naoorlogse ja. geschiedenis. Dus die constructie werkte heel fijn in die zin dat als er enige uh, ruzie was of oneenigheid in het in de kabinet van toen, was er domweg gewoon geld genoeg om elkaar continu wat kleine dingen te gunnen, zodat je terug kon gaan naar je kiezer om te zeggen: dit en dit hebben we voor elkaar gekregen. Ja. En nu is er na tien jaar, in, in, in echte verandering, waar je zou zeggen... nu zit een centrum-linkse kabinet. Dus nu zou het beleid echt heel anders moeten zijn. Maar zij hebben een uh, situatie geërfd... waar ze ook weinig aan kunnen doen. En die zijn dat zij nu beleid moeten voeren... Uh, in de economische crisis en in de, in de schuldencrisis van Europa. Dus de ruimte om te manoeuvreren als kabinet... is eigenlijk heel erg klein. Ik zal niet zeggen dat het niet uitmaakt... wie in een regering zit op dit moment... in Denemarken mm -hmm. of in Nederland. Maar met een economie zoals die is op dit moment... en met uh, Europese begrotingsregels... is de ruimte om echt, uh, echt veel te manoeuvreren, is natuurlijk betrekkelijk klein. En dat heeft ook geleid tot grote teleurstelling uh, van veel kiezers in Denemarken... die dachten, nou, na tien uh, jaar rechtskabinet... komt er in hun optiek eindelijk in, in, in linkskabinet. Uh, en die voeren in de optiek van velen in, in, in rechtse beleid. Um, dus de, de, de angstbeelden die worden geschapen, zeg ik maar even een soort samenvatting. Die die komen helemaal niet uit in de in de in de felheid zoals het nu mensen elkaar van dingen beschuldigt, partijen. Nee, de, in Denemarken wordt ook vraagtekens bijgesteld. Is, is zo'n socialistische partij is het, uh, eigenlijk gereed om in een regering te stappen? Hebben ze uh, bewindslieden uh, die, die, die sterk genoeg zijn? Is het partij zelf volwassen genoeg om hier deel uit te maken? En is dat zo? En nou ja, vooral het laatste is misschien nog het grootste uh, discussiepunt. Uh, omdat er veel mensen met heel sterke idealen uh, en echt heel sterk en uitgesproken ouderwetse socialistische roots nog in die partij zitten. En zij vinden dat het beleid wat, waar zij nu deel van uitmaken... dat dat veel te rechts is en helemaal geen recht doet aan, aan die roots. Dus de grootste problemen zitten misschien daar zelfs binnen de partij... en of ze niet te veel weg zijn gegaan... van, van wat ze nou ja, oorspronkelijk ja. voor ideeën hadden. Als je aan de zijkant staat, hoef je geen compromis te maken. Als je meedoet, dan komen ze. Dan ben je noodgedwongen ja. om het te doen. En dat zal ook hier uh, wellicht aan de orde zijn. Uh, er is een soort trend te zien dat de partijen aan de buitenkant... van het politieke spectrum uh, groeien, PVV, SP. Is dat iets wat doorzet, wat blijft? Of gaat dat weer, komt er weer iets dat meer naar het midden buigt? Kan je dat voorzien? Nou, Ik heb ooit uh, één verspelling in mijn leven gedaan... Oh. toen ik in 2004 verspeelde dat het nee zou worden... bij de grondwetreferendum in Nederland. Dus toen, toen heb ik ook zo... ik zal nooit meer een verspelling doen... want dan blijft mijn score op 100%. Maar dat, dat heb je goed... Oh ja, precies. Nee, dan <laughs> ja, blijft het op 100%. Nee, maar ja, ja, ja. maar wat, wat, het is wel een fenomeen wat, uh, dat, dat er kiezers... Uh, naar, de, naar de twee kanten van het, van het politiek spectrum gaan, Dus zowel naar rechts als naar links. Dat zien we in meerdere Europese landen. Maar dit zijn ook... Ook vaak bewegingen die toch een beetje in de golven gaan. En het zou zomaar kunnen dat we over tien jaar terugkijken... naar de afgelopen jaren en de Nederlandse politieken zeggen... God, dat waren wel heel interessante jaren voordat er een nieuwe evenwicht ontstond. We gaan naar Europa. Laat u niets wijsmaken. Deze verkiezingen gaan maar over één ding. De Europese Unie. Wie gelooft er nog in...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 als we dat willen stoppen, moeten we Europa meer maken dan alleen markt en munt. Dan moeten we ook afspraken maken over onder welke omstandigheden voor welk salaris mensen hier mogen werken. Dan moeten we die afspraken handhaven. Deze chauffeur, internationale chauffeur, die ziet de ene na de andere collega's en baan in Nederland kwijtraken, omdat inderdaad Poolse, Romeinse, Bulgaarse, Oost-Europese chauffeurs, onder de prijs, veel goedkoper, vaak daar nog gesubsidieerd ook, hier de banen komen overnemen. Ja, het begon uh, met Geert Wilders, die zegt... deze verkiezingen gaan maar over één ding, over Europa. Is het zo? Niet echt. Um, wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat Nederland in een traditie voortzet... namelijk uh, het niet hebben over Europese integratie... en over de Europese Unie en een visie van Europa. Want daar zijn we niet goed in. Nou, Nederland is als een van de oprichters van de uh, kolenstaal staal... Uh, uh, gemeenschap na de Tweede Wereldoorlog echt een, een, een heel mooi voorbeeld in Europa van een land waar er nauwelijks over Europa is gesproken. Het was heel erg voor de hand liggen wat er gebeurde toen. Het was ook in, in hoge mate de stappen die daarna werden gezegd vanzelfsprekend. Het was een echt consensusonderwerp. Van links tot rechts was in Nederland een heel grote overeenstemming over de wenselijkheid van Europese samenwerking. Dat het goed was voor het, uh, voor het continent uh, om stabiel en, uh, en voor economisch voorspoed. Dat is heel lang zo gebleven. En waar in andere landen op een gegeven moment in Europa-debat is losgepaasd... Ofwel omdat er een verdrag van Maastricht kwam dat het project uh -huh. toch echt anders maakte. Of omdat een land moest toetreden tot de Europese maar Unie. Maar is het in Denemarken of in andere Scandinavische landen bijvoorbeeld? Want daar, daar ligt je achtergrond. Is het daar echt anders? Wordt er ja, langer en beter over Europa gepraat? Ja, noodgedwongen zou je kunnen zeggen. In Denemarken is in 1972 72 al een eerste referendum gehouden over wel of niet toetreden tot de toenmalige Europese gezelschap of gemeenschap. En, en, en dat was een debat dat. Ja, het, dat zou je bijna kunnen zeggen dat het Europa-debat van nu in Nederland... je doet denken aan het debat in Denemarken van de jaren 70. Want toen was de toon ook wel heel plat en de argumenten heel zwart-wit. En werd ook gezegd, nou, als we nu nee zeggen... dan, hè, dan zal er geen enkel eh, kilogram boter of bacon meer aan Engeland geëxporteerd worden. Ja, eigenlijk wat wij nu doen, het ja. Europa-debat spits zich nu toe... gaan we wel of niet Griekenland. Nog wat geld geven, maar dat is natuurlijk wel... Het debat is heel zwart-wit. Ja. Uh, en, en, en, en het is heel makkelijk om eigenlijk van alles te roepen in, in, in, in zo'n nou, nou situatie. Is het, nou is het, uh, en daar tikt onze tijd ook weg. En zo gaat het ook in de debatten. Um, um, en ik, we hadden het hier even van tevoren over. En, en, en zelfs Pechtold vind je als, als pro-Europeaan het ook nog te, te, te plat aanpakken. Eigenlijk als jij nou in een minuut de lijsttreks moet adviseren... waar heb je het nou over als je het over Europa hebt? Om het niet zo plat te maken. Het grote probleem is dat zij eigenlijk geërfd hebben... wat er in Nederland in 60 jaar niet is gebeurd. Namelijk een debat hierover voeren. Dat maakt het heel erg lastig om nu... In, op dit moment midden in een crisis... midden in een campagne tijd om ook daarmee te beginnen. De traditionele middenpartijen... hebben verzuimd om dit debat te voeren... jarenlang. En daardoor hebben ze het hele thema Europa... eigenlijk overgelaten... Uh, aan partijen. Je zou ze politieke entrepreneurs... Uh, kunnen noemen... die aan de haal zijn gegaan met, met, met dit thema. En dat geldt voor partijen zoals de SP... de PVV... Uh, en ook ten dele D66... die ook een vrij simpele boodschap... Uh, hebben... Noodgedwongen moeten ze nu wel een antwoord hierop geven, maar dat betekent wel dat ze vanuit een defensieve positie beginnen. Uh, en wat er wel in het begin van is gemaakt in de afgelopen debatten, is dat. De middenpartijen, de PvdA, het CDA, de VWD, wel opeens wel stelling durven te nemen. in plaats van niet over het onderwerp te willen praten. Ook als dat een wat minder goede boodschap is. Ja, en dat is ook soms een gemengde boodschap. en ook een boodschap die wellicht kan betekenen dat je moet uitleggen. dat je eerst meer geld in het systeem gaat pompen. om misschien wel. Maar dat iets is volgens jou de manier om het wat, wat minder plat te krijgen? Het moet. Uh, zal ik je zeggen dat de, de, deze debat van, van de jaren 70 was ook plat en eenvoudig. Mm -hmm. uh, en die is 40 jaar later veel betere en, en van de kwaliteit. Dus misschien heb je wel tijd nodig om tot een beter Europa-debat te komen. Dus we hebben ook wat geduld nodig. Absoluut. Luisteraar, um, ik zeg alvast wat uh, tot u um, um, over het uur hierna dat uh, na 1 begint. Want tussendoor krijgen we het hoorspel. Uh, u komt aan het woord na het nieuws van 1 uur. En u kunt bellen 0800 1 1 1. En u kunt nu al bellen... <kijf> Bent u een zwevende kiezer en waarop baseert u uw keuze? Dat willen we weten. Is dat op de de uh, naar aanleiding van de debatten of wat u in de krant leest? Leest u misschien een partijprogramma? Bent u een van de weinige Nederlanders die dat doet? Of gaat het over heel wat anders, de vakantiefoto's van de, lijst <coughs> excuse, van de lijsttrekkers? Bent u al overgestapt? Zo ja, van welke naar welke partij? U kunt ons bellen. 0800-1121 of mailen naar casaluna.ncrv.nl en ik verwijs u ook nog naar morgen. Um, dan is het programma Lunch op Radio 1. En die uh, besteden ook aandacht um, aan de verkiezingen. Uh, dan gaat het over de economie. En de gast is dan arbeidseconoom Ronald Dekkers en Ron Broeders. Dat is weer een directeur van een grote staalfabriek. Klees de vrezen? Um, onze gasten hier moeten stemadvies geven. Maar jij mag helemaal niet stemmen in Nederland. Nee, en in mijn beroep is het ook heel fijn om te kunnen zeggen... dat ik echt boven de partijen sta. Heel goed. Dan gaan we dat... Uh, dat lijkt me het verstandig als we dat maar zo houden. Um, Dank je wel dat je hier te gast was. En uh, over iets meer dan de waan van de dag uh, met ons wilde praten. Ik wens je heel veel plezier. De rest van de campagne tijd. Bedankt. Dank je wel. Ik? Ik. ik, ik, ik, ik. Ik en ik. Ik ben niet alleen. En dat is jij. NCRV. CRV. Het Bureau: Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 3, aflevering 67, 1974.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 Wij uh, we hebben al een huis. Ja, maar dat is een huurhuis. De koophuis is op de duur veel verdeliger. Ja. Jullie zouden maandag eens mee kunnen gaan. En verplicht je tot niks. Goed, hoe laat is dat? Hoe was je college? Dat was bijzonder aardig.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 Ik ontmoette toevallig spel op een vergadering van de vrienden. En vertelde dat jullie weer samen op pad zijn geweest. Met de dochter van een bakker. Was dat wat? Nee, nou dat kan ik me voorstellen. Ze had één aardige <tie> opmerking. Ze vertelde dat ze bij haar thuis altijd roggebrood aten. Behalve haar zusje. Die kreeg witte brood omdat ze een zwakke maag had. Ik had toen een keer gezegd dat zij ook wel witte brood wilde. En toen was haar zusje gastengee.